Goedemiddag allemaal, we zijn met z'n elven, eigenlijk met z'n dertiende als uh, Nens en ik mogen meetellen. Het is vandaag vrijdag 28 juni, wat mij betreft nog geen zomer, maar wel drie uur en dat betekent uh, het Bartimeus iPhone iPad vragenuur. Ik ben even kwijt welke, ik geloof 70 of 71, maar dat mag Nens zo vertellen. Wat gaan wij doen vanmiddag? We beginnen zo met de vragen binnengekomen bij iAsk, dat waren er... Twee. Eentje van Ruud en eentje van Herman. Uh, Ruud is in de chat, dus dat komt mooi uit. Dan gaat Nens verder, omdat ze namelijk niet het hele uur kan blijven, mag zij beginnen met de app alarmfase 1. En dan kom ik met, um, even uit mijn hoofd zeggend, over je chip status dan Pollennieuws en dan Voice Band. Daar is het vorige week al heel even over gegaan. En dan krijgen we de vragen die tijdens dit uur uh, in de chat naar voren komen. En tenslotte weer de valreep. Uh, ik laat even de microfoon los voor dringende zaken en dan beginnen we met de i-ask vragen. Geen dringende zaken. Nou, beginnen we met de i-ask vragen en dan beginnen we meteen even met Ruud's vraag. Uh, Ruud uh, had uh, uh, een probleem met het downloaden. ...van de podcasts. Hij kwam dan weer een HTML... Uh, oh, ...een HTML-pagina tegen. Um, Ruud, ik heb even met Nens gekeken daarnaar... ...en volgens mij, als ik het goed zeg... Uh, ...heb jij hem gekeken bij Blink Magazine. En uh, als je daar dan op... Uh, uh, ...de link van... Uh, ...de podcast klikt... ...dan krijg je... ...eigenlijk eerst weer een pagina... ...met informatie over de podcast. En dan pas kun je hem downloaden. Ja, die computer moet even zijn kop houden. En um, we weten niet zeker of het zo is. Dus ik laat zo de microfoon los voor jou. Nens en ik hadden al wel uh, geconstateerd dat we dus eigenlijk de naam van de eerste link zouden moeten wijzigen. In bijvoorbeeld gaan naar de pagina van podcast nummer 70, noem maar op en zo. En daar staat dan naast uh, een rijtje onderwerpen wat we hebben gedaan in die podcast, de eigenlijke download. Uh, kun, je dit, uh, uh, kun je dit beamen nu of... Um, kon je ook, zelfs als je op de desbetreffende pagina van de podcast zat, ook de podcast niet downloaden. Ja, nou, uh, even een paar nuances aanbrengen. Uh, ik heb dat overigens ook uh, al uh, aan Nancy gemaild. Uh, van de week was het inderdaad zo dat uh, ik kom binnen op Blink Magazine... en dan zie ik inderdaad uh, na een hele hoop gereutel uh, een rij van die podcast staan. Nou, daar kies ik er een uit en ik weet dat ik dan in een detailpagina kom. Maar waar ik waarschijnlijk door op het verkeerde been ben gezet is... dan ga ik naar een kop... Uh, ...van het tweede niveau... ...in die kop zit een link. Dus ik dacht, die moet ik hebben. Nee dus, want dan kom je op diezelfde pagina terug. Da daaronder... Uh, ...want dan heb je... Uh, ...wat is het... Uh, ...reacties en e-mail en nog zo wat... ...van dat gedoe. En dan staat er beluister... Uh, ...nou ja, podcast 69... ...met een linkje. En dat is de downloadlink... Ik zou het sowieso handig vinden uh, als het duidelijk was dat dat de downloadlink is. Maar van de week uh, heb ik die niet gezien. Nou kan het zijn dat ik gewoon te uh, ongeduldig was en dacht van uh, nou dat werkt dus niet. Maar het kan ook zijn dat die er gewoon niet was. En dat idee had ik dat die uh, link eigenlijk pas, uh, die, die ontdekte ik vandaag pas, dat die er stond. Uh, en nou ja, dan is het kat in het bakje, want dan kun je hem gewoon uh, binnenhalen. Maar dat, dat ging dus van de week niet. Oké, okay, nou dan mag Nens even vertellen wanneer uh, ze de uiteindelijke bestand erop heeft gezet. Nens? Ja, um, dat heb ik ook al laten weten. Volgens mij was het afgelopen maandag of dinsdag, nee maandag moet dat zijn geweest, heb ik de laatste twee erop gezet toen jij ze aan mij geleverd hebt. Dus nu bijvoorbeeld, staat ook podcast 70, staat er al op met onderwerpen. Maar dat uh, beluister en dan podcast 70, dat is nog geen link die je kunt downloaden. Omdat de podcast zeg maar nog niet klaar is. Want die, en daar zijn we nu mee bezig. Dat, uh, dat snap ik nu ook inderdaad, na deze uitleg. Uh, maar uh, daarom is het inderdaad misschien handig dat als je die link erop zet. Uh, om hem dan inderdaad uh, zoiets te noemen, download podcast 70. Dan kan er geen uh, misverstand meer zijn. Oké, okay, nou, uh, daar da, da, da gaan we iets mee doen. En uh, we moeten ook even kijken um, ik, dat we misschien even beter afstemmen uh, Nens en ik wanneer zij de pagina erop zet en ik de, de, de podcast aanlever. Ik ben nu bij en ik hoop dat ik dat ook uh, zal blijven, want er mag natuurlijk niet te veel tijd tussen zitten. Oké, okay, um, dan was er nog een tweede vraag van Herman. En uh, Herman is er niet, zag ik. Dat ging over uh, het um, werken met een extern toetsbordje. Hij had, um, wanneer hij een wachtwoord moest invullen, had hij geen feedback van uh, het toetsbord. Uh, ik uh, moet even dan met hem nog kort sluiten of hij dat anders wel heeft. Want je kunt... Uh, Kijk, sowieso heb je natuurlijk geen feedback. Als je het getikt hebt, dan hoor je alleen maar het klikje. En het zou misschien zo kunnen zijn dat op het moment dat um, je een toets aanslaat, uh, geeft hij... Die... Je kunt eigenlijk, laat ik het zo zeggen, in de instellingen bij algemeen toegankelijkheid kiezen... wat de toets echo moet zijn, om het zo even te noemen. Dat kennen we allemaal van onze screenreaders van, uh, van Windows wel. Je kunt daar vaak kiezen voor tekens... Uh, ...woorden, tekens en woorden of geen. En bij Apple kun je kiezen of je dat uh, wilt instellen voor softwarematige toetsenborden... ...en daar bedoelen ze mee het toetsenbordje dat je op je scherm ziet... ...dus je virtuele toetsenbord, of hardwarematige toetsenborden. Um, de vraag is dus hoe, hoe, hoe dat bij Herman is ingesteld... ...en hoe dat gaat bij het intoetsen van een wachtwoord. Ik heb dat zelf nog even niet uitgeprobeerd... Maar hij zegt dus bij uh, het, het intoetsen van het wachtwoord heb ik geen feedback. Ik weet dus wel dat je die klikjes hoort, omdat je sowieso als de letter wordt geplaatst niks hoort. Dus ik laat de microfoon even los. of er mensen dit verschijnsel herkennen. Wanneer ze dus een wachtwoord in moeten tikken uh, met het externe toetsenbord of ze ja dan nee toch nog horen wat ze intikken. Herman is er wel. Uh, ik zei het wat later... Uh, ik zal het nakijken hoe het in de instellingen staat die toets echo voor externe toetsenborden aan staat. Want ik hoor het klikje. Als ik een letter intik, hoor ik wel. Maar ik weet dus niet welke letter. En dat is in dit geval belangrijk. Omdat op het toetsenbordje diverse modus zitten. Een, een quick uh, qwerty uh, mode. Nou, volgens mij heb je er helemaal geen enige A die zit op, uh, op nummer 4. Uh, Enzovoorts. Dus zoek het maar uit, dat dus kun je dus ook uit je hoofd leren. Dan kun je net zo goed dat ABC-toetsenbordje uh, uit je hoofd leren. Uh, nou, dat ken ik al jaren, dus dat werkt perfect. En dan is er dus ook nog een. Uh, ja, de numerieke mode. Dus ja, ik wil gewoon even weten waar ik in sta. En dan weet ik ook in, of ik in hoofdletters stik of in kleine letters of wat dan ook. Dus ik ga dat toetsecho in mijn uh, instellingen wel nakijken. Yes. Uh, hoe, hoe is het op dit moment Herman? Als je gewoon iets intikt, uh, hoor je dan wel... Uh, ja, dan hoor je natuurlijk wel of de letter geplaatst wordt, denk ik. Maar hoor je dan ook of je de letter uh, tikt? Of kun je dat zo niet zeggen? Als ik de letter tik, hoor ik gewoon echt een klik. Net, nou ja, de, de bekende klik die je dus ook hoort als je op je Apple toets Of nee, op je... ...op het software toetsenbordje zit... Hè? ...dus van, van de iPhone zelf... ...dan hoor ik uh, hoor je de letter... ...die wordt dan uitgesproken... ...en je hoort de klik. En bij mijn externe toetsenbordje hoor ik alleen de klik. Nee, het, het, mijn fout. Ik ben niet duidelijk genoeg. Als je iets anders tikt dan een wachtwoord... ...dan hoor je natuurlijk sowieso de letter die geplaatst wordt. Uh, maar hoor je dan ook de letter uh, voordat die geplaatst wordt... ...als je hem intikt? Ja, als ik een WhatsApp doe of doe een e-mail... ...dan hoor ik ze wel... Oké okay, Herman, ik zou zeggen, kijk het even na en dan, uh, dan horen we het wel. Oké, okay, dat waren de vragen die binnengekomen waren bij IASK. Uh, Nens, dan mag jij nu verder met de alarmfase 1. Ja, voordat ik daar aan begin. Uh, je had ook de vraag over de app van het parool. Uh, daar heb ik inmiddels ook even naar gekeken. Degene die de vraag was in ieder geval of die toegankelijk was. Ik heb het parool... Die hun hebben aangeleverd of die jij hebt opgezocht waar we naar gekeken hebben. Dat was een niet toegankelijke uh, parool app. En, uh, omdat het eigenlijk plaatjes waren. Die kun je wel vergroten en dat was het. Maar het was niet toegankelijk voor de voice over. Ik heb vervolgens toch even gekeken in de app store of er voor het parool ook nog andere in de aanbieding waren. Er, waren er. Uh, er zijn er drie. En één lijkt wel toegankelijk. En dat is het parool mobile. En uh, nou, volgens mij kon ik daar wel door alle dingetjes heen voice-overen. Dus dat wilde ik ook nog eventjes kwijt. Ik laat even de dingen... Oké, okay, de parol mobile. Die ga ik even onthouden en die zal ik dan uitproberen. Oké, okay, de uh, alarmpase 1... P2 of zo heet die, of na nou, P2000. Je hebt van die mensen die daar echt uh, verstand van hebben. Ik ben er niet één van. Uh, wat het is, het is eigenlijk uh, dat je meldingen doorkrijgt van de politie, brandweer, ambulance uh, en dan uh, kun je dat uh, bekijken waar het is, zeg maar. Dus je krijgt allerlei meldingen binnen. Um, deze komt trouwens uh, van Kees. Kees heeft mij een aantal laten zien die, die hij uh, gebruikt en welke hij leuk vond, dus uh, bij deze. Um, de app die is verkrijgbaar op de iPad en op de iPhone. Het lijkt alsof die op de iPhone gratis is en op de iPad 5,49 kost. Um, als je hem op de iPad downloadt moet je dus inderdaad 549 betalen. En als je hem de iPhone-versie pakt, uh, pakt, dan staat er gratis bij. En als je dat downloadt, dan lijkt het ook wel gratis. Ik weet niet helemaal wat het principe is. Maar vervolgens gaat, uh, wordt de vraag gesteld of je wil abonneren ja of nee. En dan is een jaarabonnement weer die 549 die terugkomt op die iPad. En uh, misschien zijn er anderen die hem gebruiken die dat beter kunnen uitleggen dan ik. Maar uh, het lijkt erop dat die, als ik hem gratis blijf gebruiken, tenminste wat ik nu doe, uh, heb ik een geheel overzicht. Dus over het hele land en volgens mij een beetje de grote gebieden, de grote steden, dat weet ik niet. Ik zeg maar even wat. En, en uh, als ik een gratis account nam, dat heette dus gratis account, dan moest ik me aanmelden. En vervolgens mocht ik kiezen tussen de amendementen. Dan kan je per week, per maand of per jaar, dat soort dingen kun je betalen. Nou, de, je hebt een week gratis. Die heb ik nu ingesteld, dat ik een week gratis heb. En vervolgens mocht ik een regio en een plaats invullen. Ik ga hem even de... Berichten. Wat kiezen? Alarm fase 1. Ik zal hem even wat harder zetten. Alarm fase 1. Belandweer. Complexe. Oké, okay. het is een verticale weergave. Um, hoe ziet het eruit? Uh, bovenin zit een balkje, daar staat in de koptekst waar welk onderdeel je bezig bent. Nou, hij staat nu op brandweer bij mij. Ja, hier komt onderstreping reload. PNG. Knop. Nou, dit PNG. was moeilijk te verstaan, maar in ieder geval het laatste woord verstond ik. Dat was reload, oftewel verversen van, je, van de meldingen. Ricon settings onderstreking small. PNG van twee. Settings, oftewel instellingen. En uh, dan krijg ik de berichtjes in een soort lijstweergave. Ook een stukje reclame. Dus die zit bovenin in dit geval. 1346. E1 Parklaan 313 TV aan instanties. Inzet RV Afheysen. Roepnaam 7351. Gelderland Zuid-Kulenborg. Oké. Okay. Nou, ik hoor net dat er om 13.46 uur op de Paraclame in Culemborg uh, de brandweer uh, naartoe is gegaan. Nou, er staat zelfs een nummer bij, dus daar kan ik achteraan rijden als ik dat heel interessant vind. Um, maar dat doe ik niet onderin. Heb ik nog eigenlijk vijf tablaartjes zitten? Geselecteerd. De eerste is de brandweer. Eén van vijf. En daar staat hij nu op. Ambulance. De volgende is de ambulance. Dan krijg ik de ambulance uh, meldingen. Dan krijg ik de KNRM. Dat uh, staat volgens mij voor Kennemerland en pin uh, me daar ook niet op vast. Maar daar zitten daar, ja, daar zitten ook meldingen bij over boten volgens mij enzovoort. Maar wel van het, de regio Kennemerland volgens mij. Dan. Eemstig, tof, eemstig. Tot en als je en uh, nou ja ernstig zijn dan de ernstige ongelukken. Moeilijk. Tot 5 van vijf. En dan heb ik nog een vijfde tapje, dat heet more, oftewel meer. Als ik daarop tik, dan heb ik daar een edit-knop zitten, rechtsbovenin. Als ik daarop druk, dan kan ik bijvoorbeeld, ik heb nu de brandweerambulance, KNRM en de EMT'er. heb ik onderin het balkje zitten, als ik daar bijvoorbeeld politie weer bij wil hebben, dan kan ik met... Uh, het verschuiven, dus het, het dubbel tikken en vasthouden en dan vervolgens schuiven naar de onderbalk kan ik bijvoorbeeld de politie daar zetten in plaats van de KNRM. Wat vind ik hier nog meer? Politie. Ik vind hier inderdaad dat hier ook nog politiemeldingen tussen staan. Nou, die staan dus nu in het meer. En uh, ja, als ik hem zou gebruiken, zou ik de politie toch wel in die onderste rij tabbladen willen hebben. Dus dan doe ik dat via dat edit knopje rechtsbovenin. Vervolgens kaart. heb ik een kaart. Begrippen. Uh, begrippen ook heel handig, want uh, ja, er staat dan een P1 of dat soort dingen meer. Ik heb geen idee wat het betekent. De mensen die er verstand van hebben vast wel. Maar voor uh, mensen zoals ik, daar vind je uh, wat uh, begrippen. Wat al die afkortingen betekenen. Instellingen. En dan hebben we nog instellingen. Instellingen. Mooi. Terugknop. Ik zit even in de instellingen. instellingen. Nou, je hoort daar. Juli 2013, 11, 16. Dat ik daar een week heb aangevraagd. Toonoverzicht van huidige instellingen. Een toonoverzicht van huidige instellingen, oftewel. Regio's. Nou, hier kan ik de regio's instellen. Plaatsen. De plaatsen. Dus kapcodes. Voor de rest kun ik ook push-instellingen instellen. Met andere woorden, berichtjes. Hè, als er wat aan de hand is, of die dat direct met kleine berichtjes mag melden, ja of nee. App-instellingen. App-instellingen, geluiden. Advertenties tonen. Advertenties tonen. Nou, dat wilde ik uitzetten. Dat kreeg ik niet voor elkaar. Ik ga het nog een keer proberen. Advertenties tonen. Nee, dat blijft hij dus gewoon doen. Advertenties, gebruiksnaam, onbekend. Verbind je Twitter op hand. Nou, je kan ook je Twitter dus aanhangen. Moeilijk, terug. Even de terugknop. Moorlijk, context, uit. Ik ga even terug naar de meldingen. Ik pak even bijvoorbeeld de politie. Politie, Moeilijk, terug. 14.35. 35, Venomaal, grote Grotebeer, Slechtdag, Paaroglaan, Aanrijding, Letsel, Utrecht, Venendaal. Nou, dit is weer zo'n over overzicht van de politiemeldingen. Als ik daarop dubbeltik op een van de meldingen... Politie. Terugklappen. een onderstreeping van Facebook. PNG. Zie ik dat er eh, rechtsbovenin een Facebook ding zit... waar ik direct kan Facebooken, dit berichtje. Dank een Twitter. PNV. En ik kan hem Twitteren. Veenendaal. Veertien. Veenendaal. Grotebeer. Slesdag. Aanrijding. Letsel. Vervolgens krijg ik een berichtje van uh, waar het over gaat... waar het is precies... En um, daaronder krijg ik een kaartje. Nou, nieuwe wegmoord. De batterijen. Ja. Nou, de kaartje is natuurlijk niet toegankelijk. Maar daar kun je op zien op een klein plattegrondje waar het precies is. Dat is het een beetje. Ik uh, hoop uh, dat er mensen zijn die hem gebruiken en misschien aanvullingen hebben. Uh, oh, volgens mij kan ik nu praten. Dus Ineke, goedemiddag. Uh, even een klein detail. De KNRM is de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Dus als er schepen in nood zijn, dan uh, varen die uit. En kennelijk kan je die meldingen dus ook via die app krijgen. Dankjewel, uh, Ineke. En uh, ik nog een aanvulling. Op de iPad is die gratis en op de iPhone kost die geld. Dus het is andersom. Uh, ik had dus dezelfde aanvulling als Ineke over de KNRM en dan had ik ook nog uh, de melding dat volgens mij het verschil tussen de betaalde en de gratis versie is dat je bij de betaalde versie allerlei uh, berichtinstellingen kunt doen. En dat is het grappige daarvan, want dan heb je er eigenlijk het meeste aan als je wat dingen die jij interessant vindt automatisch even steeds te horen krijgt. Je kunt daar zelfs signalen als de politie sirene en de ambulance en de brandweersirene sirene bijzetten, zodat je precies ook nog het verschil hoort. Nou vind ik dat zelf niet zo functioneel. Ik heb ooit uh, vorig jaar na zomer een keer abonnement voor een jaar genomen en toen heb ik hem ...in mijn vakantie uitgezet... ...en toen heb ik hem eigenlijk daarna ook weer niet meer aangezet... ...want ja, het is wel leuk... ...maar op een gegeven moment word je er ook wel eens een beetje gestoord van. Maar het is best een leuk appje... ...als je geïnteresseerd bent... ...in wat er in je omgeving gebeurt... ...en dan nou is het zo dat de P2000... ...dat is een systeem... ...wat naast het C2000 systeem bestaat... ...en het C2000 systeem... ...is het nieuwe communicatiesysteem wat ver na 2000 pas is ingevoerd omdat er allerlei gedoe mee was en daardoor kunnen wij dus nu niet meer naar de mobielfoons luisteren. En het P2000 systeem is een pager systeem en een pager is een oproepapparaatje wat je dus bij je draagt als agent of als brandweerpersoon en daar krijg je dus dit soort meldingen in beeld. Dat is dus ook precies wat dat P2000 appje doet. Die onderschept al die P2000 meldingen. Die zijn kennelijk nog wel openbaar op te vangen. Die kun je overigens ook via bepaalde websites bekijken en die worden dan in dat appje gepresenteerd... en wat ik ook uit de handleiding destijds wel een beetje begrepen heb uit de informatie... de politie doet betrekkelijk weinig met P2000... dus je ziet niet veel politiemeldingen... en dat is ook weer heel erg regioafhankelijk wat je wel en wat je niet ziet... want de ene regio doet wel wat met P2000... en de andere regio nauwelijks of helemaal niets. Dus dat is volgens mij in de notendop wat ik daar nog wel op kan aanvullen. En ik had net nog als aanvulling... Dat inderdaad op de iPhone kost die geld en op de iPad is die gratis. Dat komt omdat je inderdaad, ja, vroeger had je scannerrijders. Dan had je een scanner en dan ging je achter die aan En allerlei uh, nieuwskranten, hoe het, die journalisten, die hebben allemaal, uh, hebben hem op een mobiel. En op die manier kunnen ze weer horen waar wat aan de hand is. Dus op de iPhone moet je betalen. En op de iPad is die gratis. Ik, ik zag net uh, Richard ook nog even. Die probeerde ook nog wat te vertellen. Um, in ieder geval heel hartelijk bedankt voor alle aanvullingen. Zie maar weer hè, waar een mens over praat. Uh, uh, even kijken op okay. Kees... Ik, ik weet dan niet wat er met mijn iPad aan de hand is. Maar ik heb op de iPad gekeken. En onder de iPad kostte die 5,49. En als ik keek onder de iPhone op mijn iPad... Onder de iPhone afdeling... Daar was die gratis. Maar... Uh, ja, ik, ik wil daar niet over discussiëren. Het zal uh, zijn zoals jij het uh, zegt, denk ik. Nou, oké. Okay. Ik wil alleen weten, zit er 3G op jouw iPad? Oftewel een, uh, een, een, een, een communicatieabonnement? Ja. Ja, dan is het antwoord duidelijk. Zodra je mobiel kan zijn, dus via internet op straat, dan kost die geld. En uh, Ik heb dus alleen een wifi-iPad en dan kan er alleen mee thuis zitten. En dan was hij gratis. Even mee te kijken. Nou, dat voor een wifi-iPad, dat maakt volgens mij niks uit. Want uh, als het daaraan zou liggen, dan maak je gewoon even een hotspot aan met je telefoon. En dan heb je gewoon via je telefoon internet. En uh, ik wilde eigenlijk alleen de aanvulling maken. Inderdaad, dat het uh, P2000 uh, pure meldingen in het scherm uh, zijn. En uh, dat het niet het meeluisteren of actief het volgen van de politie is. Want die werken inderdaad met C2000. En uh, dat is uh, op een hele andere... Iedereen bedankt. Ik laat hem nog even los en dan gaan we door naar de volgende app. Oké, okay, uh, Nens, dan wens ik jou uh, namens iedereen alvast een goed weekend, want jij moet zo weg. En dan zet ik de microfoon vast en dan beginnen we met OV Chip Status. Ik gebruikte zelf altijd uh, met veel plezier de app uh, OV Butler. Dat was een app die we ooit alles in het Vraaguur hebben besproken. Met die app kon je uh, de status van je overchipkaart zien, dus je in- en uitchecken en uh, meer van dat soort dingen. Maar je kon bijvoorbeeld ook heel handig en snel zien wanneer je een foutje had gemaakt en niet goed had uitgecheckt. Of ik ja, moet eigenlijk zeggen helemaal niet had uitgecheckt. En dan kon je ook nog via de app, een, uh, en als er iets anders fout was gegaan, kon je ook nog via de app uh, je geld terugvragen. Die app is op een gegeven moment gestopt met werken en er was ons toen vanuit de appbouwers beloofd dat ze daar iets aan zouden doen. Maar ik heb nog in geen maanden een update gezien. Dus ik ben zelf op zoek gegaan naar iets anders. En dat is OV-chip-status geworden. En daar wilde ik even samen met jullie naar gaan kijken. Reizen map, Vier ups. De reizen, map. reizen. geopend. Reisplanner 9292. Ja, wat de reisplannen van de NS betreft... moet ik echt tot mijn spijt zeggen... dat ik nog steeds geen update heb gezien. Uh, zoals jullie misschien nog herinneren... is er na de laatste update... ondanks het feit dat, dat er in stond... dat er ook verbeteringen qua voice-over waren gemaakt... is de... Uh, de plannenknop niet meer... hoorbaar, vindbaar... met voice-over aan, dus je kan geen reizen meer plannen. Ik gebruik hem dus op dit moment alleen... ...om te kijken naar de vertragingen, want daar is hij nog steeds het snelst in van alle reizen-apps die er, die er zijn. Um, er is uh, naar de NS ook gemaild door uh, jullie en anderen en zo, maar helaas nog geen update. Dus blijkbaar vinden ze dat geen hoge prioriteit hebben. Dat vind ik uh, triest. je bukker: Chipstatus. De chipstatus, oftewel overchipstatus. Chipstatus, 39 euro en 23 cent. Oké, okay, als je 53%. voor het eerst opstart moet je inloggen. En uh, je moet dus al, dat geldt voor al dit, dit soort apps, je moet een account hebben op de www.ovchipkaart.nl. Daar maak je een gebruikersnaam en wachtwoord aan. En dat gebruik je dan vervolgens om ook in, in dit soort apps je gegevens op te vragen. Ik ga met jullie even naar het scherm kijken. 20,53 euro en euro. Ja, hij is inmiddels bijgewerkt, want je hoort nu een ander bedrag. 20 euro en 53 cent. Er staat dus op mijn overchipkaart nu 20 euro en 53 cent. 27 juni 1834. 27 juni 28. 1834, dat is de laatste update. Kaartnaam. De kaartnaam. History knop. Kaartnummer 35280104 22325148. History, daar kom ik zo op. Geldig tot 22:09 09 2013. Dat is de geldigheid van mijn overchipkaart. Oud? Opladen. Oud, ja. Ik ben oud. Uh, is met AU in dit geval. Ik heb automatisch opladen aanstaan. Dat betekent dat als mijn overchipkaart het bedrag erop beneden een bepaald bedrag komt, dat hij automatisch en je kunt dat op de website kun je dat instellen, automatisch ophoogt met een bedrag dat jij van tevoren bepaalt. Um, ik weet niet meer uit mijn hoofd wat voor bedragen er waren. Ik heb uh, voor 50 euro gekozen. 50 euro, saldo onder 5 euro. Dat staat er dus aan. Nou, de vraag wordt al meteen beantwoord. Komt mijn saldo onder de 5, 5 euro, dan wordt hij met 50 euro opgewaardeerd. Producten. Producten. Vizier is jaar abonnement. Red reizen op saldo NS vol tarief. NS tweede klasse reizen op saldo NS korting. NS tweede klasse. Ik zal even mijn spraak wat langzamer zetten. Spreeksnelheid. Waarom vergeet ik dat? 50, 40, 40, 35, 30 Dus ik zal dat nog een keer laten horen. Het gaat om de producten die op mijn OverChipkaart staan. Vizieris jaarabonnement. Red reizen op saldo NS vol tarief. NS tweede klasse reizen op saldo NS korting. NS tweede klasse. Dus ik heb uh, vizieris abonnement. Verder heb ik NS met korting. Tweede klasse. Saldo. Pagina 1 van 1. Info knop. Settings knop. Laatste update: 28.06.13.15.29. Settings. Knop. Ik ga even naar de settings knop. Tekstveld. Bewerkbaar. T. Opslaan. Knop. Een opslaan knop bovenin. Instellingen. Koptekst. Help. Knop. Mijn OV-chipkaartgegevens. I. O. Oh. U. I. Nu zit ik in de toetsen. Opslaan. Instellingen. Help. Mijn OV-chipkaartgegevens. Tekstveld. Bewerkbaar. T. SLC. 9 tekens, beveiligd, tekstveld Q Wat je dus hier hoort, en ik moet hier even uit de weg, is um, de instellingen, hier staan dus mijn gebruikersnaam en wachtwoord Volgende Ik ga dus Opslaan. even Opslaan Instellingen, help Knop Mijn OV-chipkaart, tekstveld, bewerkbaar T, s Nu moet ik even zorgen dat die Invoegpunt aan begin Invoegpunt aan eind Volgende Verwijderen I Dat die I weer weg is um, Meer Cijfers. Mijn op tekstveld, bewerkbaar, 9 tekens, beveiligd. tekstveld. Je hoort dus hier ook mijn uh, gebruikersnaam en wachtwoord staan en ik pak volgende. Volgende. Nou Dan hoop ik weet dat er nu iets misgaat, want eigenlijk is dat alles wat je hier Upslang. kunt doen. Knop instellingen, help, knop mijn OV-chipkaartgegevens, T Hessel's, beveiligd. Tekstveld. Q. Je hoort hier volgende. Volgende die heeft eigenlijk opslaan. niet zoveel zin knop. dus ik pak maar even opslaan en we gaan weer Zetting. terug knop info knop een infoknop Chipstatus versie 1.75 geschreven door Martin van Sponje het symbool ook verkrijgbaar in de app store X294 X2 lees mij BV okay. Nou, dat is dus verder niet interessant en lees mij. Pagina 20 euro en 53. En, klaar. en dan hadden we onderin nog Producten, meer staan. 50 euro, product, visier is jaren, sal, pagina, info, knop, settings. Dat waren ze. 20 euro en 53 en nu is natuurlijk interessant. 27 juni, kaart, naam, history, knop. De history knop, die tik ik bubbel. History. En nu gaat hij mijn overchipgegevens ophalen en dat... ...is de eerste keer ook nog een beetje lastig... ...want hij leest wel heel erg veel voor. En je moet dus echt bij de les blijven. Vind ik zelf om een beetje te begrijpen wat er nou wordt gezegd. Te meer dat als je van boven naar beneden leest... ...dus van links naar rechts veegt... ...je altijd eerst het uitchecken krijgt... ...want je loopt eigenlijk terug. Het uitchecken, dan het inchecken. Terug. Knop. Transacties. context. De transacties. Help. Knop. Check uit. 1834, LLS Kempenaar bij Arriva. Check in Lelystad, stationscentrum bij Arriva. Product, jaar abo. Ritprijs 0 euro. instaptarief 0 euro, niet vereist 0 euro. 27, 06, 2013, check-out, bij 0 euro. Nou, dat was dus een heel verhaal. Wat ik dus heb gedaan, is ingecheckt op Lelystad Centrum en uitgecheckt bij de Kempenaar. Een paar minuutjes en ik heb daar niks voor betaald. Ik veeg nu één verder naar rechts. Check in, 1825, Lelystad. Centrum bij Arriva. 27.06.2013 2013 check-in bij 0 euro. Dus, die eerste regel is het uitchecken, maar je hoort daar ook al het inchecken. En de tweede regel is het inchecken. Ik ga nu verder. Check-out 18.19. Lelystadcentrum bij NS. Check-in Utrecht Overweg bij NS. Product reizen op saldo NS korting. Ritprijs 7 euro. Instaltarief 10 euro niet vereist 3 euro. 27 06, 2013 check-out. Bij 3 euro. Eigenlijk zou je hier al genoeg aan hebben. Want hij zegt dus dat ik uitgecheckt heb om 19 over 6 uh, in Lelystad. Ingecheckt heb uh, station Overvecht. En dat uh, ik 10 euro heb betaald. Maar dat er uiteindelijk uh, 3 euro wordt teruggestort. Zo gaat dat. Als je dus vergeet uit te checken dan ben je 10 euro kwijt bij de NS. Ik mag dit eigenlijk niet zeggen. Maar het is mij een keer overkomen dat ik een vrij lange reis moest maken. Die reis kostte meer dan een tientje en ik was blijkbaar vergeten uit te checken. Dus voor die reis heb ik maar een tientje betaald. Terwijl het uiteindelijke bedrag, want de heenreis had ik wel betaald, iets van 14 euro of zo was. Ik denk niet dat je dat te vaak moet doen met lange reizen, want dan zullen ze er wel achter komen dat je de boel uh, loopt te belazeren. Check-in 17.2 Utrecht overweg bij NS 2706 2013. Check-in af 10 euro. Dat is dus de incheck. Check-out. 8.16 utrecht overweg bij NS. Check-in Lely Stadcentrum bij NS. Product. Reizen op saldo NS korting. Ritprijs 11 euro en 70 cent. Instaptarief 10 euro niet vereisteur min 1,70. 27.06 2013. Check-out. Af 1 euro en 70 cent. Ja, je hoort dus in dit geval dat um, uh, omdat ik op korting reis, ik ochtends op weg naar mijn werk dus meer moet betalen. Check-in 7.11 Lely Stadcentrum bij NS. 27062013 check-in af 10 euro. Ik heb uh, eigenlijk gaat het bij mij volgens mij altijd goed, dus ik heb nog geen reizen gehad uh, waarbij ik bij dit appje kon checken wat er gebeurt als ik vergeten zou zijn om uit te checken. Nou, dit is eigenlijk wat de app voor je doet en uh, voor mij is dit voldoende. Ik gooi de microfoon even los voor vragen en/of opmerkingen. Ja. Uh, ik heb die app ook uh, laten weten aan Nancy. En wat betreft dat uh, reizen meer kosten dan de instaptarief. Als je dat bij de NS drie keer achter elkaar niet uitcheckt, dan word je geblokkeerd. Dan hebben ze dat gelijk door. Nou, dan kan ik het nog twee keer proberen dus. En wordt dat ook weer gereset als je dus bijvoorbeeld uh, nu een keer vergeet uit te checken en je doet dat uh, de komende twee maanden gewoon heel braaf wel. En je doet het dan weer een keer niet, stelt hij dan toch voor twee, denk je? Of zou die dan daar toch weer uh, dat foutje van toen vergeten zijn? Geen idee, dat gaan ze jou niet vertellen. Nou, je kunt het natuurlijk proberen. Ik heb ook wel eens begrepen dat conducteurs het kunnen zien. Hè. Ik heb wel eens een keer een conducteur meegemaakt die, uh, die uh, inderdaad tegen iemand zei van... hé, hey, uh, u hebt een paar keer niet uitgecheckt. En toen had hij geloof ik ook niet ingecheckt of zo. Er was ooit iets fout gegaan met dat uitchecken. Het zal wel geblokkeerd geweest zijn, maar de conducteurs kunnen het ook zo zien. Ja, die kunnen vrij veel zien hoor. Die kunnen ook uh, volgens mij je laatste tien reizen zien en uh, nog meer van dat soort uh, dingen. Maar het leuke, van, uh, want ik heb dus voor mijn werk ook een NS Business Card. En die uh, combineert in feite het in- en uitchecken met het reizen vooruit boeken. En dat is wel een leuk systeem, vind ik op zichzelf. Dat, uh, dat zou de, de dingen over moeten nemen, de, de, de oogvereniging, met hun speciale NS-kaart. Want uh, dan kun je gewoon... Kiezen, want dat vind ik zo stom van dat vizier is of dat ook verenigingsproduct of hoe ik het noemen moet wat ze nu pas uitgebracht hebben... Als je dat eenmaal op je kaart hebt staan, dan mag je niet meer in en uitchecken. En dan word je dus verplicht om op zondag uh, zwart te gaan rijden. Want dat schijnt dan officieel te mogen. En dan moet je dus een uitstel van betaling vragen en dan moet je uitleggen dat je zo'n kaart hebt. En dan denk ik, ja, uh, zit ik daar op te wachten? Nou, ik geloof van niet. Nou, dat is dan dus ook een van de redenen dat ik hem niet neem en dat ik überhaupt nog geen eens een over je chipkaart heb ik koop nog steeds e-tickets en zolang dat nog kan, blijf ik dat doen oké, okay. ja nou, ik, ik reis nu al een tijd mee en ik ben er al aardig aan gewend maar dit blijft, het blijft gewoon uh, ja. ik denk niet dat dit de plek is om over dit systeem te gaan uh, debatteren maar het is, uh, er valt van alles over op te merken in ieder geval oké, okay, zijn er nog vragen over de app? nee dan gaan we verder met het volgende Dat was een, ik kreeg een mailtje van Derk en um, die had uh, wat hooikoorts uh, apps, dacht hij van nou, misschien is dat eens goed om naar te kijken. En hij had er een gevonden die volgens hem wel toegankelijk was. Ik heb, uh, ben er vanochtend even mee bezig geweest. Er zijn er een stuk of wat als je op hooikoorts zoekt. En die hij had gevonden was Pollen Nieuws. En daar wilde ik nu even samen met jullie naar gaan kijken. Pollen Nieuws. Pollen Nieuws. Op het moment dat je de app installeert... voor de kast... ...krijg je natuurlijk de vragen die je vaak met dit soort apps krijgt... ...die je toch een beetje uh, eigenlijk moeten weten... ...of een beetje die gewoon moeten weten waar je uithangt... ...de vraag of ze jouw pushberichten mogen sturen... ...en de vraag of ze jouw locatie mogen volgen. Oké, okay, kijkend naar de app... ...onderaan... ...geselecteerd... ...verwachting... Top. ...hebben we... Van ...verwachting... 5. ...meldingen... Top. Meldingen, ...2 van 5... ...nieuws... Nieuws. ...3 van 5... ...kalender... Top. ...4 van 5... ...meer... ...weglatingsteken... Vijf van vijf. Dat zijn ze. Kale nieuws. Meldingen. Top. Geselecteerd. Verwachting. Top. We beginnen even met de vijf. verwachting. Voor de kast. Grijs tekstveld. Er is een grijs tekstveld en uh, gelukkig had ik iemand vanochtend met goede ogen bij de hand. Die zei dat in het tekstveld staat dat je uh, hier kunt instellen um, hoe ernstig jouw hoogwoordse is, zullen we maar zeggen. 28 juni tweede. Grijs tekstveld. 8, 0%. Procent. Aanpasbaar. Nou, um, 0%. Procent. 10%. Procent. 20%. Procent. 28 juni 2013. Dat is het vandaag. 20 geselecteerd. Verwachting, top. 1 van 5. Helaas zit niks meer op dit. Um... Ik tik even op voorkast. Grijs. Tekstveld. En er gebeurt verder niks. 28%. Dus aanpasbaar. Dit is toch. Geselecteerd. 30% ook niet top helemaal zo. 1 zeker, van 5. Maar dit lijkt me niet helemaal toegankelijk. Meldingen. Top Ik ga nu even bij de meldingen Geselecteerd. kijken. Geselecteerd. Meldingen. Top. Mijn logboek. Knop. Hebben we een Mijn logboek knop? Geselecteerd. Regionaal. Knop. Regionaal. Landelijk. Landelijk. Knop. Report sinds stadsreport butto Knop. 0% Gemeente. Lelystad. Logboek. Meldingen vandaag. 0. Gemiddelde last van Hooiports. Nul. Last van de ogen. 0%. Last van de neus. 0%. Ja. Vermoeidheid. 0%. Het staat hier allemaal op nul. Nou, is het zo. Het was voor mij handiger geweest. als we een, um, uh, een verwachting hadden gehad. waarbij koorts uh, wel uh, aan de orde zou zijn. Ik weet wel van de, de meldingen die je op de radio nog wel eens had. die kon je eigenlijk bijna zelf wel verzinnen. Want als het mooi weer is. Heb je last van pollen en is het regenachtig uh, wat minder mooi weer, heb je geen last van pollen. Maar ik merkte wel, um, ook toen ik vanochtend met andere apps ging kijken, dat er op heel veel manieren je hooi tekort kan hebben. Ik had alleen maar begrepen dat dat met gras te maken had. Maar dat is dus niet het geval. Heb ik ook weer wat van geleerd. Logboekmeldingen 0, no, gemiddeld no, log, no, log, 0, no 0, no 0%, vermoeidheid 0%, no slecht slapen 0%, no benauwdheid met piepen 0%, no hoesten. 0% procent. verwachting. Top 1 van 5. En hier komen de tabs weer. Geselecteerd nieuws. Top 3 van we... 5. Geselecteerd nieuws. Top 3 van 5. Actueel nieuws. Geselecteerd nieuwssegment segment het switch laptop. Knop. nieuwssegment segment het switch right up Pollen nieuws verwachting. Matig. VR. Matig. Zah. Matig. Zo. Matig. Ma. Matig. Die. Wisselvallig weer weergeeft fluctuerende pollen druk. Maastricht, 27 juni 2013. Geschreven door bioloog Maurice Martens. Tijdens de afgelopen periode met wisselvallig en regenachtig weer is de lucht op veel plaatsen schoongewassen. De hoeveelheid pollen in de lucht is daardoor verminderd. Dit ja. is i -complet... Ik weet niet, ik, ik kan het wel even verder door laten lezen, maar dat lijkt me niet zo handig. Um, ik weet niet, die, die matig die je nu hoort, de weersverwachting is zo'n beetje hetzelfde. De komende periode. Het wordt wel wat warmer, begreep ik en ook iets meer zon, maar toch nog steeds wisselvallig. Dus dat betekent dat dat matig best zou kunnen kloppen. Het is mij alleen niet duidelijk of dat een, de verwachting is die voor mijn locatie hier geldt. Of over het hele land. Um, kalender, top. We gaan even vijf. naar de kalender. Geselecteerd. Kalender. Top. Pollen kalender. Empty list. Die is leeg. Verwachting, top. Een van vijf. Empty list. Die is en dus -list. gewoon leeg. Meer. En dan We gaan het startblad. Meer. Kalender. Top. V pollen nieuws. Context over pollen default. over VGZ za Knop over pollen default. knop. Over VG za knop. Instellingen default. knop. Handleiding default. knop. Contact default. knop. We gaan Hand. even naar instellingen, de instellingen kijken. Knop. Dat zit hier meer. Instellingen. Terug. Terug instellingen. Had geluid. Hadshu geluid. Schakelknop aan. Blijkbaar is dat de melding wanneer er um, kans is op hoekoord. Hadshu. Exporteer mijn meldingen. Verwachting. top, Een van. En dan vijf. zijn we weer bij de verwachtingen. Die andere knoppen die hebben. Hadshu geluid. Instellingen. Terug. Terug. Ga even knop. terug de instellingen. Polen nieuws. Context. Over pollen die Knop. Dit is dus over de app. Over VGZ default. Blijkbaar knop. is die van VGZ. Verwachting. top. Een van. Meldingen. top. Twee van vijf. Um, Verwachting. Ja, Als, als Verwachting, ik mijn mening mag geven dan de over deze app, dan, dan vind ik dat een beetje lastig. Ik heb het gevoel dat hij gewoon toch echt niet echt goed toegankelijk is. Maar nogmaals, het zou mooi zijn geweest als ik hem uh, op een dag had kunnen laten horen dat er uh, wel uh, een, een uh, voorhoorts uh, leiders, patiënten, een, een slechte dag zou zijn geweest. Dan had ik misschien wat meer kunnen zien, want. Hier lijkt alles op nul te staan. Verder heb ik ook nog wat Grijs. problemen gehad met. Geselecteerd meldingen. Met uh, oh nee, doe ik het nou goed? Ja, meldingen. Mijn logboek. Knop. Als ik op mijn logboek knop tik, dat zal ik nu niet doen. Dan kom ik daar nooit meer uit. Um, ik weet dus niet of we hier echt iets aan hebben. Ik heb nog een aantal apps geprobeerd. Twee om precies te zijn. En die deden het eigenlijk nog minder goed. Dus ik weet niet um, of er hier onder de mensen die nu in de chat zijn, uh, zijn die uh, problemen hebben met hooikoorts. Als dat zo is, dan wil ik graag even van jullie horen of jullie al ooit iets met een hooikoorts app hebben gedaan. En um, of er dus inderdaad ook een mogelijkheid is uh, om, om iets toegankelijks te, te hebben. Want nogmaals, ik vind dit, dit geeft mij het gevoel dat het niet echt bruikbaar is. Nee, ik was inderdaad even geïnteresseerd. Want niet dat ik nou heel ernstig last heb van hooikoorts, maar ik heb wel uh, last van allerlei allergieën en uiteindelijk heeft het weer en de hooikoortsvoorspelling daar toch ook wel weer uh, betrekking op uh, dus ik dacht van nou dat is interessant, dat kan best aardig zijn, maar hier heb ik niks aan dat, uh, dat hoor ik wel leuk geprobeerd, jammer ja, dan gaat er wel eens een en mist in, zo is het spel zo zijn de regels, zei Freck de Jonge al ja, je kunt, uh, als je op hooikoorts zoekt vind je er een stuk of elf, ik, ik uh, ga die die andere, ik had er twee of eh, drie of vier gedownload. De gratis, de betaalde heb ik niet eens gedaan. Um, maar ik vond ze dus geen van alle echt uh, dat, ik de, dat ik daar blij van werd. Oké, okay, als er verder geen opmerkingen hierover zijn, dan gaan we de, het laatste kwartiertje besteden aan VoiceBand. En uh, ik weet niet meer wie dat zijn, Piet Zuidam, Ja, ik zing best wel af en toe een beetje vals. Dat is me ook gebleken bij deze app. Maar. Ik wil toch even in volgvlucht met jullie er doorheen. Omdat het best een leuke, het is gewoon een leuke app. Dus ik ga de microfoon vastzetten en dan gaan we beginnen met Voiceband. Wat doet hij? Uh, je stuurt een instrument met je stem. Dat wil zeggen dat hij probeert de toonhoogte van je stem te meten. En die toon dan door een instrument te laten spelen. Um, daarbij is altijd sprake van wat ze binnen uh, de techniek, de audiotechniek, uh, latency noemen. Latency is de vertraging die er zit tussen het opvangen van het geluid en het reproduceren van het geluid. En die latency die wordt op de iPhone beïnvloed door uh, het feit of er nog 86 andere apps openstaan of niet. Dus ik begin in ieder geval even met het uh, leeggooien van mijn appkiezer. Appkiezer. Ship status. Apps wijzigen. Voiceband. Nou, die gooien we er ook maar even uit. Die pakken we nog gewoon opnieuw. Pollen-op. Pollen-op. App Store. De App Store. Hoi -korts. Instellingen. Geen onderdelen in apps. sluit op kiezer. Dit knip ik er later uit, want ik wil natuurlijk stuk verder te horen. Um, ik ga Thuisband. naar mijn. Kantoor, sociaal, kantoor, map, opnemen, map, namen nou, opname map, opnemen, voiceband. Oké. Okay. Wij starten voiceband en de voiceband voice dat die Goed zo. Uh, onderaan. Help tap. Vijf van 5. Hebben we de help tap? Store tap. Vier van 5. De store tap. Er zitten standaard een paar hele simpele instrumenten in maar je kunt voor weinig geld en heb ik het over 1 euro nog wat kun je virtuele instrumenten kopen en die zijn nou, best heel redelijk um, settings. en dat tap. doe je in de store 3 5. en 3 3 van 5 tab, ik ga van rechts af is de settings, de instellingen recorder. Tap. de recorder tab geselecteerd nee. maar, oftewel main um, dat is eigenlijk de eerste tab daar kies je de instrumenten en daar doe je nog wat dingen, daar gaan we het zo over hebben. Settings. Ik ga ja, eerst even naar de settings, want goed. voor de mensen die ermee willen gaan spelen... moet je even een paar dingen weten, want er zijn toch wel een klein, kleine ontoegankelijke dingetjes. In zoverre dat de schuiven net even iets anders werken dan dat je denkt. Dus ik ga even met jullie de instellingen nalopen. Reverb slash delay size. De reverb delay size, Er zit ook nog een effect in. Um, heb ik nog niet uitgeprobeerd, moet ik zeggen. Want er viel zoveel uit te proberen en uit te zoeken. Ik neem aan dat je hiermee de hoeveelheid galm en echo kunt regelen. Drum threshold. Ja, de drum threshold, moeilijk woord. Threshold is uh, Engels voor drempel. Waar het hier om gaat is dat je met je stem, je hebt, dat zal ik straks laten horen, bijvoorbeeld de bassdrum en de slagtrommel, kun je met één... ...commando bedienen of met één stem bedienen. En dat doe je door hard en zacht. Dus ik, ik doe het even voor en uh, ik hoop dat ik dat later niet zelf terug hoef te horen... ...want ik vind het vreselijk. Nee, onzin. Boom, tak, boom, boom, boom, tak. Dat zo zou de drummer het kunnen doen. En de threshold bepaalt dan hier wanneer hij de beestdrum moet gebruiken... ...en wanneer de slagtrommel. Dus die tak voor mij die is hard... Dat zou de slagtrommel moeten zijn. En nu, boom, dat zou de bassdrum moeten zijn. En die drempel, die kun je dus hiermee instellen. Als je die drempel dus heel laag zet, dan moet je uh, met heel weinig verschil tussen je stemvolume gaat hij dan al over van de bassdrum naar de slagtrommel. Autopitch tuning. Autopitch tuning. Dat heeft ermee te maken dat hij automatisch... Uh, de, als je er iets naast zingt, dat hij automatisch de goede toon pakt. 440 auto pitch tuning. 440.0 Hz. Ja, daar gaat hij blijkbaar vanuit. Scale minus. Knop. Scale minus. Dan ga je dus ietsje lager. Scale plus. Knop. Ietsje hoger. Chromatic. Chromatic. Ja, hier ga je eigenlijk alle tonen van alle tonen bepalen. Scale C. Knop. Scale C-sharp. Scale d Scale D-sharp. D-sharp is eigenlijk, ja, voor de, de, de mensen, de muzikanten onder ons, de, dat zijn de zwarten, de sharp. Scale E. Scale F. Scale F. Scale G. Scale G. Scale A. Scale F sharp. Scale B. Test scale. Knop. 1 van 5. En dat zijn ze. Meer instellingen heb je niet. Dan gaan we nu even naar de... Recorder. De tab. recorder top. van vijf. Geselecteerd. Recorder. top. 2 van 5. Recorder record. Knop. De opname knop. Recorder stop. Knop. De stopknop. Recorder play. Knop. De play knop. Recorder undo. Knop. Undo knop. Dus uh, de laatste... Um, Opname, die wordt dan ge, uh, gewist. Uh, dat vergeet ik er nog bij te zetten, te zeggen. Uh, het is dus als het ware een meer sporen, uh, recorder. Je begint met het eerste partijtje in te zingen. Vervolgens zing je het tweede partijtje en Dat komt als het ware op een spoor ernaast. En als je dus een functie gebruikt, dan wordt niet alles gewist. Maar wordt alleen het laatste spoor dat je hebt opgenomen gewist. Speaker enable of knop. Speaker enable of, um, het is uh, toch echt belangrijk dat je met dit appje iets doet met een koptelefoon. Maar als je het wil laten horen, kun je dus het via de speaker laten doen. Ik heb hem off staan, want hij moet nu gewoon via de line uh, mijn mixer in. Metronoom level. Metronoom level. Ja, als je gaat zingen, heb je een metronoom nodig... Uh, om je tempo te bepalen. Zeker als je meerdere partijen tegelijk wil zingen. Of achter elkaar. Metronome tempo. Metronoom tempo. Dubbelpunt 102. Het staat nu op 102. Je hoort dat dit geen schuiven zijn, maar dat zijn het wel. Ik ga dat zo even laten horen. Time signature minus. Knop. Time signature. Time signature plus. Knop. Hiermee wordt de maatsoort bedoeld. Een vierkwarts maat, een driekwarts maat, uh, vijf, zes, noem allemaal maar op. Test of 4 slash 4. Um, test of, die ga ik zo even aanzetten om te laten horen dat die schuiven werken. 4 slash 4, 4, het is dus um, een vier maat dat had met die time signature te maken. Pan. Pen. Hiermee kun je dus een instrument links en rechts in het spectrum zetten, in het stereospectrum. Load recording. Knop. Load recording. Je kunt blijkbaar een opname uh, laden. Save recording Je kunt knop. ook een opname opslaan. Erase recording. Knop. Erase. Een wissen. Ik heb nog nooit een opname opgeslagen, omdat ik nog nooit echt een hele opname heb gemaakt. Ik heb er alleen maar mee zitten spelen. Voice monitor. Voice monitor, weet ik niet wat hij doet. e recording. Knop. Dan kunnen we hem ook nog e-mailen. Nee, en nu ben ik weer van vijf. Mee. Ik ga ah, even. Erase. Safe recording. Load record. Pan. Vier slash testmetronoom. Ik zet even of. de test, knop. de metronoom aan. Testmetronome. Om. Je hoort voor de goede luisteraar dat hij eigenlijk doet. Pa, po, po, po, pa. Dus die hogere is de eerste tel van de maat. Time signet, time segment, 102. Metronome tempo. Metronoom tempo. Het is geen schuif, maar als ik hem dubbeltik en ik hou hem vast. en ik trek naar beneden. dan moet ik hem sneller gaan. En ik ga weer omhoog. Ik laat hem zo maar even staan. Metronome level. Hier was het metronoomlevel, dat is hetzelfde dubbel tikken en vasthouden. Ik ga naar beneden. Hij wordt harder. Ik ga hem hoog. En hij wordt zachter. Je kunt ook metronome level horizontaal vegen dan gaat het in grotere stappen. Dubbel tikken vasthouden. Horizontaal naar rechts. Horizontaal naar links. En zacht. Ik zet hem even op zijn hart, want dat zal ik zo nodig hebben. Zo, ik veeg even terug dat naar test. Testmetronome. Test Testmetronome. En die is nu of... uit. Oké, okay, ik ga nu naar het uh, main-scherm. Nee, het hoofdscherm. Eén van, geselecteerd. Nee, top. Eén van vijf. En nu heb ik, als ik naar boven ga. On. Instrumenten, organ zegt hij. Kicksnaren. De kick en de snare, dat, is, dat zou ik zo dus laten horen, dat dubbele. Die had. De hi-hat. Crash. De crash, dat is een bekken. Mike. De mic, dan kun je gewoon zingen, dan neemt hij je microfoon op. Powerchords 2. Powerchords 2, dat is een, uh, ja, geen idee, een, een heel heftig iets. Rocket onderstreping kicksnaren. Rocket kicksnare. Rocket onderstreping Tom's. Die heb ik gekocht van Rocket, dat is het merk. Rocket onderstreping, fatzint. Synthpad. Fatsynth. Synthpad. Rockbass. De rockbass. Effect. Effect. Volume. En nu moet ik even het volume hebben, want ik moet het volume hoog gaan zetten. Waarom heb ik het volume nu laag staan? Op het moment dat ik uh, in mijn iPhone praat, als de app is uh, gestart, dan ga je al meteen het instrument horen. Dat volgt gewoon je stem. Dus uh, om deze... Uh, voice chat niet te verstoren met allerlei bijgeluiden heb ik het volume even laag gezet dus ik ga nu hetzelfde doen, ik dubbeltik hou vast en trek het volume omhoog en als het goed is hoor je nu het orgel met mij meepraten ta ta ta ta, ta. oké okay. <coughs> ik ga nu de, de, ik ga dit orgeltje gewoon even opnemen ik pak twee van vijf, vijf. geselecteerd, recorder, tap 2 van 5. Ik ga een recorden Record Recorder, record. Ik ga opnemen en je zult horen. dat dan ook de metronoom gaat lopen. Nou, niet schrikken, Piet, als je nog bent, want nu ga ik dus echt vals zingen. Recorder, record. La la la la la la la la la la la la la la Oeh, wat is dit vals? Recorder stop. Het is mij even voor het idee. Uh, er staat een heel leuk demootje op uh, YouTube en dat is een stuk beter. Ik laat even horen hoe slecht dit was. Recorder pli, knop. Recorder play. <laughs> dit is echt verschrikkelijk, hè jongens. Dan hoor je dat mijn kreet er achteraan ook keurig in orgel wordt vertaald. Je kunt hier wel hele leuke dingen mee doen. Oké, okay, dit was het orgel. Um, nu ga ik terug naar mijn main screen. En dan pak ik. Um, de kick snaren. De kick en de snaren, die tik ik dubbel. En als het goed is, pop. Sintpad. Hé, Sintpad, hey, hij pakt niet de Zin. goeie. Probas. Sintpad. Nu Page gebeurt er iets wat ik vanochtend 7. ook had. Hij verspringt een pagina, want ik heb eigenlijk zes of zeven pagina's. Page 5 of zeven, Mike. Oberghorts 2, Mike. Page 3 of 7. Veeg nu even met drie vingers van links naar rechts. Page 2 of 7. pagina, dit heeft waarschijnlijk ook iets met de ontoegankelijkheid te maken. Helemaal Orden. Zeker ben ik er niet van. Sint 2. 1. Orden. Kiks Ik probeer het nog een keer. Tootoo. Uh, hij pakt hem niet meer. Had nou dat is jammer, paasje 3 op 7, paasje 2 op 7. En dan verspringt Page... hij ook een pagina of dat nou, nou ik kan niet nagaan Powerfords. waarom dit nou weer gebeurt. Ik probeer oh, even oh. die pauwkoorts te doen. Ja, dit was sax Sint 1 Sint 2 Orden. Kicksnaren. nog één keer. Probeer. Ja, nee. nee, hij pakt die Kiksnare niet en ik vraag me af waarom, orde Kiksnaren, waarom. Altijd zou je dat zien met een presentatie, dan werken die dingen niet. Recorder, Ik ga even heen en weer, misschien helpt dat van de ene tap naar de andere. Top. Zo, en dan zijn we weer hier. voor powerfords, Lid. Doet hij die andere wel dan? Ja, die doet hij wel. Ta, tu tu ta, ta. effect, volume, effect, Nou, ik heb een uh, probleem jongens. Page 6 of 7. Rocket onderstreep Rocket onderstrep... Fatsint. Rocket, on Rocket onderstreeping. Haha. Octave minus volume. Rocket onderstreping Toms. Rocket onderstreeping. Haha. Ik pak even de... Rock... Fatsint. Sintpad. Rotwas. Effect. Volume. Hij is nu ook heel traag geworden. Dus er gaat hier iets mis. Effect. Rotwas. Sintpad. Fatsint. Rocket onderstreeping. Haha. Rocket onderstreping Toms. Toms doet hier. Wel. Rocket onderstrepping Sintpad. Hallo. Nee, ik blijf op die Sintpad zitten en page dat is. Um... Bovenaan page 5 of 7. Dit page is jouw. Page 4 of 7. Page 2 of 7. Effect. Sint 1. Sint 2. Orden. Kiks naar hem. Nog één keer proberen. En als hij dan niet Effect. doet, nou, hij, hij doet het niet. C2. Ik vind dat uh, jammer, want ik had... C2. Ah, nou, de, ja. Nou, ik nou, snijden wel. Dus blijkbaar gaat het iets niet helemaal lekker met kiezen van het instrument. Nu ga ik het toch nog even opnemen. Recorder, stap, twee. Recorder, core. Recorder record, koor. Knop. Recorder, koor. Ik kan niet eens maat houden vanmiddag, want het komt omdat ik met een halve koptelefoon op zit. Recorder stop. Ik stop me mee. Recorder stop. Dit <laughs> is een zootje jongens. Recorder play. Maar hij is wel leuk, hij blijft leuk. Recorder play. Even horen wat hij ervan gemaakt heeft. Weet je wat? Ik ga hier gewoon mee stoppen. Recorder please. Um, voor iemand die dus wel een beetje kan zingen en hiermee kan omgaan, is het best een leuke app. Moet je nou horen? Hij blijft nu gewoon van al die geluiden maken. Um, nogmaals, uh, als je de, uh, de, er staat een goede demo op de site van Voice uh, Band. Als je gaat zoeken, dan vind je al vrij snel uh, een, een videootje waar, uh, waarbij iemand dus uh, een aantal dingen. ...achter elkaar inzingt... ...en dat dus op deze manier op meerdere sporen zet. Oké, okay, nou... Um, ...mij is het dus tot op heden niet echt gelukt... ...om er iets moois van te maken. Er zitten leuke instrumenten in... ...er zit een leuke bas in... Uh, ...als je zo'n orgeltje natuurlijk wil inzingen... ...en je wil er akkoorden bij gebruiken... ...moet je dus partij voor partij inzingen. Maar je hoort hoe lastig het is. Um, misschien gaat het... ...dit is een iPhone 4... ...misschien op een, een snellere iPhone nog iets beter... ...ik heb geen idee... Um, ik weet dat Herman er ook al mee aan het spelen is geweest. Dus die zal er ongetwijfeld iets over willen zeggen. Nogmaals mijn excuses voor de slechte kwaliteit van mijn zang en van het resultaat. Maar het was goed bedoeld. Nou, ik, ik vind het vooral lachen. Maar het is natuurlijk... Uh, ik geloof niet dat je er heel serieuze dingen mee kunt doen. Maar dat hoor ik graag van Herman. Maar als je ergens... Een raar geluid mee wil hebben... ...dan uh, heb je hier de mogelijkheid. Nou, ik denk dat je er wel iets serieus mee kunt doen. Met die instrumenten vind ik niet. Daar heb je helemaal niks aan. Maar ik, uh, ik heb me helemaal zitten verbazen hier. Want uh, Tom heeft dingen in zijn, in zijn band zitten... ...die ik helemaal niet heb. Uh, Tom heeft een orgel. Ik weet niet wat jij gekocht hebt allemaal. Of dat jij een band extraordinaire hebt of zo. Ik weet het niet. Maar ik heb alleen een Crash en een Hyatt... En de rest, ja, dat zal ik moeten kopen op de een of andere manier. Ik heb de main screen ook nog even nagelopen toen net. Eh, als je, je kunt, je, daar heb je ook een optie mic. En als je die mic uitzet, dan kun je gewoon zelf zingen. En als jij die autocorrectie uitzet en jij bent uh, goed bij stem. Nou, dan kun je wel degelijk 2, 3, 4, 5 multitrack uh, recording maken. Voor zang is het, uh, vind ik het fantastisch. Of als je een instrument wilt opnemen waarvan je weet, nou, dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat kan ik wel even zo uh, met het microfoon doen. Dan kun je dus wel uh, leuke dingen doen. Alleen, ja, wat ik er jammer aan vind, is je kunt er geen externe microfoon aan hangen. Het moet dus wel via de microfoon van de, van de iPhone. Die op zich niet slecht is, maar ja, ik vind een hi-fi microfoon natuurlijk. Dat niet. Maar ja, voor zang heb ik het geprobeerd en dan krijg je er toch aardige dingen uit. Ja, er is nog zo'n ding hoor, en dan kun je ja kun je vier stemmen zingen en zo. Dat is, daar dat doe je, dat doe je vijf minuten en dan weet je hoe alle reclamespots uh, gemaakt worden. Met zoveel stemmen. Want die zijn spat en spat zuiver. En, uh, en hoe Owl uh, City dat doet, die, uh, die, die jongens van Owl City. Tom weet denk ik wel welk beentje ik bedoel. Nou ja, dat, en er zijn, er zijn in de jaren negen ook wel van dat soort dingen gemaakt. Dus, uh, nou, dat is leuk. Maar dit is, ja, het is, het is, voor creatieve mensen kan dit, kan dit een heel leuk appje zijn. Maar in echt, echt, je moet het echt uh, niet, niet om instrumenten te doen, dat, dat wordt helemaal niks. Dat, dat krijg je niet, niet echt goed. Uh, met, met drums wel, voor hiphoppers uh, gaat het. Als je echt. Kun je fantastische dingen opnemen? Dat heb ik geprobeerd. Dat, dat is ook allemaal goed. Eh. Uh, en dan kun je er wat bij uh, rappen of zo. Dus daar, daar zijn die dingen echt voor. Maar die, die orgel, die, die, die, die instrumenten. dat uh, Nou, het is leuk dat het kan. Ik heb iemand een gitaarsolo horen doen met zijn stem. En uh, hij liet het eerst zo horen. En toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Toen heeft hij hem ook laten horen met hoe hij hem zong. En dan met die gitaar erbij. Nou, dat, was, uh, ja, ik vond, dat vond ik een kunstwerkje, maar... nou. Dat zeg ik echt voor vocale dingen uit te proberen is het is het heel aardig en voor de rest eigenlijk ah, leuk. Ja, het is uh, ik, ik heb het uh, ik merk dat ik het uh, ik heb natuurlijk nu mijn iPhone anders aangesloten. Als ik de de die earpods gebruik, dan reageert hij beter. Want ik moest natuurlijk nu ik moet die, microfoon, microfoon, of die iPhone pakken en dan in die microfoon zitten. Ik merk dat hij daar wat, wat raarder op reageert dan, dan op, uh, op het microfoontje dat bij de oortjes zit. Trouwens Herman, je zou eens kunnen proberen als je in main zit... of je met drie vingers uh, links, rechts, rechts, links vegend kunt bladeren. Want ik had dus inderdaad al een stuk of wat pagina's en die verschillen. Je vindt op iedere pagina die volume terug... En die ben ik nog vergeten te vertellen. octaaf plus en min. Dus dan kun je het instrument een octaaf hoger of een octaaf lager zetten. Dus probeer eens te, te, te bladeren. En dan heb je kans dat... Want die kick snare moet je sowieso al hebben. En uh, saxofoon moet je volgens mij ook zo al hebben. Dus er zijn uh, in ieder geval een aantal dingen die je zonder te kopen... Want ik heb helemaal niet zoveel gekocht. Maar bij mij kon ik in het begin sowieso geen enkel instrument kiezen. Hij had iedere keer die power chord, En dat is een soort vervormde gitaar. Maar ik denk ook dat het handig is voor als muzikant onderweg en je hebt ineens een ideetje dat je dat op deze manier even snel als je er tenminste goed mee om kunt gaan snel even in je iPhone kunt zetten en dat, uh, dat dan bewaren. Dus dat voor creatieve mensen onderweg zou dat best een heel handig hebje kunnen zijn dit. Oké, okay, dat was Voiceband. Nou, dan gaan we nu toe naar de vragen die tijdens dit vragenuur bij ons allen zijn opgekomen. Nou, ik heb nog wel iets, um, iets geks met mijn iPhone, ik had trouwens meerdere gekke dingen met mijn iPhone, want hij is vorige week in dat verschrikkelijke onweer, waar ik dus middenin liep. je gelooft het niet, ik ben nog nooit zo nat geworden, is die iPhone dus ook enigszins nat geworden en ik dacht van nou die is naar God. Nou viel dat mee, maar hij, uh, hij wilde niet meer luidspreken. Ik kon hem alleen nog met uh, oortjes en bluetooth gebruiken, maar verder niet. Maar dat is weer bijgetrokken. Hij doet het gewoon weer. Hij is kennelijk opgedroogd. En <laughs> doet het weer. Maar daar gaat het nou niet om. Ik heb een, uh, uh, een heel goedkoop uh, bluetooth oortje. En dat wilde ik er aanhangen. dat kreeg ik uh, aanvankelijk helemaal niet voor elkaar. Nu uh, is hij gekoppeld. Uh, instellingen zegt ook dat hij gekoppeld is. Maar hij werkt alleen... Als je gaat bellen, hij werkt dus in de telefoonmode en op het moment dat uh, de telefoon uh, verbroken wordt en de normale luidspreker weer uh, in gang wordt gezet, dan uh, blijft hij gekoppeld, maar hij geeft geen geluid meer. Iemand enig idee of daar iets aan te doen is en zo ja, wat? Uh, ja, daar durf ik wel iets over te zeggen. Dat is namelijk een probleem van de goedkope oortjes. Dat is namelijk een oortje dat het zogenaamde A. 2DP, als ik het goed zeg, niet ondersteund en dat heb je nodig voor muziek en dus ook voor voice-over. Dus dat zal met dit oortje volgens mij nooit gaan werken. Oké, okay, dat lijkt me een helder en plausibel antwoord. Ik lig er niet wakker van hoor, want dat ding kostte geloof ik uh, 17 euro bij bol.com. Maar ik dacht van nou ja, dan heb ik hier. Want ik heb nog een, een andere, die is wat duurder, zo'n Jabra Easy Go. Die doet het wel gewoon, maar ik dacht van nou dan uh, heb ik er nog één reserve. Dat is altijd handig als ik er eens één kwijt ben of wat dan ook. Maar goed, dan, uh, dan hoef ik er niet verder aan uh, te clearen, dan, uh, dan is dat het. Dankjewel Bruno. Ja, dat klopt inderdaad, want die Jabra's die supporten dat A2, uh, nog wat, ik heb dat papiertje hier, uh, ik ben er toevallig Frederik week mee bezig geweest. Hij moet supporten A2DP, ga de Jabra Hilo 2 kopen, want die support ook de Force dus klopt helemaal. Oké, okay, ik heb nog een vraag over uh, OV-chip-status. Ik ben onmiddellijk virtueel naar de App Store gerend om hem op te halen. Alleen heet die echt OV-chip-status. Ik zie alleen OV-chip-info en geen OV-chip-status. Dus ik ben even benieuwd naar de originele naam van het uh, appje wat gedemonstreerd werd. De gewoon chip-status. Ineke, probeer eens te zoeken op chip-status. Oké, okay, uh, Ik kan nu even natuurlijk niet kijken. Uh, omdat mensen het niet van me kan overnemen. Um, zijn er nog meer mensen met vragen die tijdens de chat zijn opgekomen? Nou, ik ga zo in ieder geval wel even kijken en eventueel maken we het karwei per mail gewoon af. Dat lijkt me het handigst. Ik had nog een vraag. Ik kan uh, de toetsecho uh, voor de voor het virtueel toetsenbord of voor eventueel extern toetsenbord kan ik niet vinden. In de instellingen, dat is één. En twee. Ik weet niet of dat bij jou zo is, Tom, maar als ik VoiceBrand heb gebruikt, staat het, het schermgordijn uit. Nee, dat is bij mij dat is lastig zeg. Uh, dat is bij mij niet zo. Maar ik heb gemerkt dat er rare dingen zijn met het schermgordijn. Dat is volgens mij in het forum ook wel eens overgegaan. Bij mij is het zo dat als ik mijn iPhone uh, opnieuw opstart of zo... ...als hij uit is geweest, dan heeft het schermgordijn dezelfde status als wanneer ik hem... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Bij mij is het niet zo dat wanneer ik mijn iPhone uitzet en ik zet hem weer aan... ...dat mijn schermgordijn ook weer uh, aan is, dus dat ik mijn scherm zwart is. Uh, dan moet ik dus altijd op letten als mijn iPhone is uitgeweest dat ik het schermgordijn weer aanzet. Want anders dan ben ik binnen de kortste keren mijn batterij uh, leeg... Er zijn ook mensen met dezelfde iPhone, waarbij als ze de iPhone hebben uitgezet, het schermgordijn. gewoon ook weer aan is als ze de iPhone weer aanzitten. Dus uh, zetten. En qua instellingen kunnen we geen verschil vinden. Maar ja, uh, de vraag blijft dus hoe dat kan. Geen idee. Maar dat is wel vervelend. Ja, ik behoor inderdaad tot die mensen. Als ik mijn iPhone uitzet en ik zet hem weer aan, dan, uh, dan is hij inderdaad uh, gewoon weer uh, ingeschakeld. Maar bij Inge niet en we hebben hetzelfde type iPhone. Dus ja, hoe dat kan, vraag het me niet. Want ik, en je kunt er inderdaad niks aan doen, volgens mij. Um, over de het chipstatus, als je zoekt op chipstatus in de iStore, dat doe ik nou. Dan laat hij hem zien. Dan laat hij zien, Ov streepje, chipstatus. Maar je tikt hem, chipstatus. Oké, okay, dankjewel Kees. Ineke, dat lijkt me prima. Kun, volgens mij kun jij nu even daarop gaan zoeken. En ik ga ondertussen even... Achterps. Proberen. Acht Achterps. En ik ga even proberen voor Herman... Instellingen. Nu doe ik dat even met één hand op te zoeken waar ik hem had staan. Instellingen. Instellingen. Algemeen. Algemeen. En dan toegankelijkheid. instellingen. Stel opnieuw profielen. Toegankelijkheid. Knop. Voice over. Voice over. Aan. Huh? Waarom spring je naar? Nou voice, voice over. Voice over spreekt onderdelen. Nou. Ik eenmaal om een op. Ik dubbel om het gesloten. Weeg met drie vingers om te scannen. Oefenen allemaal. met voice over. Oefenen Spreek hints uit. Spreek hints uit. Spreeksnelheid. snelheid. Spreek Feedback bij typen. Feedback bij typen. Dat is hem. En nu tik ik hem dubbel. Feedback bij typen. Voice over. Feedback bij typen context, Software toetsenborden. context, Niets. Tekens. Woorden. Geselecteerd. Tekens en woorden. Dus bij mij staat hij op tekens en woorden bij, een, bij het virtuele toetsenbord. Hardware toetsenborden. De hardware toetsenborden, dat zijn dus die bluetooth toetsenborden. Niets. Niets. Tekens. Tekens. Woorden. Geselecteerd. Tekens, ook woorden. tekens en woorden. Dat zijn dus de mogelijkheden die je daar hebt. En door ze te dubbeltikken selecteer je ze. Ja, maar bij een wachtwoord niet hoor. Daar uh, lukt dat nooit bij. Een wachtwoord, dat, uh, dat, dat doen ze waarschijnlijk expres. Omdat uh, mensen dan niet weten wat voor wachtwoord je intikt. Dus uh, daarom hoor je daar dat, uh, dat gekke geluidje. Maar dat is alleen maar bij wachtwoorden. Ja, dat is waar. Uh, nou ja, daar hadden we Herman en ik het ook al over. Maar het, het, het is zo dat bij, uh, op het moment dat je... Uh, een, een softwarematig toetsenbord hebt, dan moet je natuurlijk ook horen wanneer je een letter aanwijst. En dat doet hij natuurlijk niet als je een toets intikt. Je hoort hem dan alleen als de letter geplaatst wordt. Dus met wachtwoorden, Herman, inderdaad, wat Astrid zegt, zul je het met die klikjes moeten doen. Maar op het uh, virtuele toetsenbord, als je daar een wachtwoord intikt, dan hoor je ze wel. Ja, dat, dat moet natuurlijk ook wel, omdat je ze moet aanwijzen. Uh, daar heb je toch die feedback nodig. En uh, ze gaan er vanuit dat als je met uh, tien vingers tikt, dat je weet wat je intikt. Dus dan hoef je het niet te horen. En uh, je hoort volgens mij ook altijd al, als je op je Bluetooth-toetsenbord uh, uh, tikt, hoor je ook niet de letter op het moment dat je hem aanslaat, maar echt als die geplaatst is. Dat hoor je aan dat tikje en ook als je die toonhoogte-toestanden hebt ingesteld, dan hoor je ook dat vaak met een hogere stem wordt uitgesproken. Ik vind het ook niet onlogisch hoor, ik, bedoel, ik, ik dacht er ook wel aan van nou, dat zou inderdaad kunnen, want stel je voor dat iemand anders dan kan, dat uh, zou ook kunnen. Dat hij dan wat meetikt of weet ik veel. Dat, dat, dat ik, maar ik zeg ja, ik vraag het voor de zekerheid of het eventueel toch kan. Omdat de rest uh, met, met dat toetsenbordje allemaal fantastisch lukt. Dus, uh, nee, maar dan is het me duidelijk. Nee, oké, okay, Herman, probleem opgelost. Ja, dus, uh, het het is, blijft dan altijd een beetje spannend met een wachtwoord. Uh, of het goed gegaan is of niet. Nou ja, over het algemeen natuurlijk niet. Maar omdat Herman zo'n toetsenbord heeft met een, uh, met een kennelijk verschillende instelling van de toetsen. Maar ja, dan heb je misschien toch bij de gebruikersnaam al, al door de, hoe die ingesteld staat. Dus dan kan er bij het wachtwoord niet zo heel veel meer misgaan, denk ik dan. Nou, meestal, zeker als het om je Apple ID gaat, is je gebruikersnaam al ingevuld. Ja, dat is waar. Dan hoef je alleen dat wachtwoord nog maar. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nee, dat is duidelijk. Want bij de, bij de virtuele toetsenbord is het ook inderdaad zo. Als je daar een wachtwoord in toetst, dan hoor je alleen dat eerste, de eerste keer uh, de letter. Hè. Als je hem aanwijst, als je hem loslaat, dan hoor je... K en dat is het. En dat is precies wat Herman ook alleen maar hoort. omdat hij, eh, Anders zou hij namelijk, als het hetzelfde zou werken, dan zou je alle letters dubbel horen bij het gewone toetsenbord. Bij de hardware. En dat lijkt me toch ook niet echt uh, handig. Nee, dat was ook inderdaad wat Herman net zei. Um, Oké, okay, mensen. Zijn er nog meer vragen opgekomen? dan gaan we gladjes over naar de valreep. Om bij half vijf. Uh, nou, onze vrienden van de App Store die laten mij nog steeds alleen OV-info zien. Maar uh, ik ga straks wel even rustig een keer hem uit de apkiever gooien en een keer opnieuw opstarten en eens kijken of ik dan toch nog vriendjes kan worden met het ding. Ik ga het gewoon proberen. En ik laat het nog wel even op het forum weten hoe het afloopt. Oh, Oké, okay. Ineke is mooi. Um, ik ga ook nog wel even in de App Store kijken. Oké, okay. nog iemand iets. Dan gaan we naar de valreep. Ja, ik heb het, um, weet alleen nog niet precies hoe mooi of lelijk het is. Um, het is een hele grote update schijnt er te zijn gekomen, las ik vanmiddag, van de uh, app Thuisbezorgd. Ik weet niet of iemand die hier wel eens gebruikt. Ik vind hem de, wel een mooie app. Hij is hier trouwens ook eens besproken door. Um, een van jullie, ja, een meisje met zo'n moeilijke naam, van wat die mee is. Uh, maar ik, ik heb nog niet gekeken hoe toegankelijk die, die wijzigingen zijn. Dus dat uh, kan ik eventueel bekijken. Dan kan ik er volgende week misschien iets over zeggen als, als het toegankelijk of niet toegankelijk is. Ja, ik had de update ook gezien. Ik heb hem al wel gedaan, maar nog niet gekeken. En dat meisje heette uh, Noercel. Verder nog iemand iets voor de valreep? Ja, ik, ik heb uh, gezien in de, ook bij de app, hoe heet dat ding? iPhone. Uh, iPad, nou ja, weet ik veel op Twitter. Dat uh, de woordenboeken van Vandalen, die zijn uh, dit weekend allemaal voor 50% korting. Nou, uh, daar staat dus ook de dikke vandalen bij. Ik durf hem niet te kopen, want ik heb hem al eens een keer, ik heb al eens een keer iets dergelijks groot woordenboek gekocht en uh, dat kostte toen 50 euro. En uh, daar heb ik van geld voor moeten terugvragen. Want uh, die was absoluut ontoegankelijk. Maar dat geldt niet voor alle. Uh, uh, uh, van dalenboeken, want ik heb ook uh, middelgroot woordenboeken en zo, dat werkt wel. En uh, er zijn ook uh, woordenboeken, Nederlands, Duits, Spaans, Frans, Engels, Italiaans. Uh, en de, die kosten allemaal maar iets van 4 euro nu of zo. Dus voor mensen die daar belangstelling voor hebben, dat is misschien uh, niet onaardig. Ik zag die vraag vanmiddag ook in het voice vorm staan. Is er, uh, is er duidelijk welke woordenboeken er wel toegankelijk zijn? Want het zou wel handig zijn om daar uh, een soort lijstje van te hebben. Nou, ik heb destijds contact opgenomen met Van Dalen. Uh, want ja, ik baalde als een stekker, want ik had natuurlijk 50 euro betaald. Die zeiden, oh nee hoor, uh, al onze uh, woordenboeken zijn ontoegankelijk voor jullie. En dat klopt dus niet, want ik heb er een paar die zijn wel toegankelijk. Astrid, zou je mij even willen mailen welke dat zijn? Ja, um, uiteraard. Maar dat moet ik... Uh, nou ja, dat hoeft niet vandaag, hè? Denk ik. Nee, gisteren. Nee, onzin. Natuurlijk hoeft dat niet vandaag. Doe dat maar gewoon een keer uh, als je er zin en tijd voor hebt. Maar ik wil dat wel graag even weten, want die vragen komen vaker. Ja, ik heb geen um, woordenboeken van het Nederlands uh, naar, naar welke taal dan ook en omgekeerd. Die heb ik niet hoor, dus dat, dat zou ik zo niet weten. Maar ik heb zoiets van, nou ja, als dat nou inderdaad, uh, die dingen die kosten die, iets van 9 euro of zo, en nu kosten ze dus 54, ja, eventueel is dat nog wel overkomelijk misschien. Maar... Nou, dan ga ik er misschien toch eens eentje proberen. Is er misschien iemand anders die... Ooit eens iets met woordenboeken gedaan heeft uh, uh, en, en uh, uh, iets toegankelijks heeft gevonden. En dan gaat het inderdaad over woordenboeken. Ik roem maar wat. Uh, ik weet niet, Prisma heeft ze natuurlijk ook. Nederlands-Engels, Engels, Nederlands, noem allemaal maar op. Niemand. Nou, dat is jammer. Oké, okay, mensen, eenmaal andermaal voor de valreep. Ja. Uh, ik heb uh, destijds heb ik pages gebruikt als uh, tekstverwerker, maar dat is me veel te groot. En inmiddels ben ik al lang weer vergeten hoe dit ding werkte. Ik vind het gewoon helemaal niet zo'n fijne tekstverwerker. En ik heb aan Gwen gevraagd. Van wat gebruik jij? Jij gebruikt het toch, Peetjes. Dus zeg nog even in het kort hoe die gaat. Nee, ik gebruik hem ook niet meer. Ik wil gewoon even een lekker, gewoon simpel tekstverwerkertje. Dat ik gewoon even een documentje kan tikken. En dat ik het kan weggooien. En dat ik gewoon een beetje kan rommelen. Uh, met name om uh, toetsenbordjes, uh, gewoon mijn, uh, mijn nieuwe toetsenbordje, gewoon dat ik wat sneller kan leren uh, om een, een tekstje weg te schrijven. Dat kan ik al vrij snel, maar ik wil het echt snel. En snel is snel. En niet uh, van die langzame rotzooi, dat moet ik niet. Dus uh, uh, gewoon een eenvoudig ding. Wat uh, openen, documentje aanklikken, ja, uh, wilt u het bewaren, nee. Uh, als ik even iets in de iPhone wil tikken, dan gebruik ik meestal notities. Ik weet alleen niet hoe lang een notitie kan zijn. Misschien weet iemand anders dat. Voor mij zijn ze altijd in ieder geval lang genoeg. Wat is lang genoeg? Ja, wat zal ik zeggen? Een, uh, het langste wat ik ooit heb getikt is uh, poe, een A4'tje of zo. Zoiets. Zat. Ga ik dat gebruiken. Goed, proberen. Ben benieuwd. Iemand anders die nog uh, een, een mooie uh, simpele tekstverwerker voor Herman heeft? Ja, ik weet niet meer hoe die heet. Dirk heeft er wel eens een heel uitgebreid besproken. Die is wel iets meer dan simpel. Maar ik denk dat die wel uh, praktisch kan zijn. Of je echt uh, wel iets met teksten zou willen doen. Die is speciaal voor onze doelgroep geschreven. Die onthoudt ook waar je gebleven bent als je in een document terugkomt. En dat soort uh, dingetjes. Ja, dat is excess notes. Of excess notes. Want die is hartstikke duur. Ik weet niet meer precies wat hij kost, maar hij kostte geloof ik wel iets van 18 euro of zo. Dat is wel heel mooi hoor, dat wel, maar hij is heel duur. Klopt, dat was de Notes, dat weet ik ook nog. Dat was een duur ding, maar misschien is hij inmiddels goedkoper. Je zou eens kunnen kijken helemaal in de App Store. XS, gewoon letter X, letter S Notes? Nee, A, C, C, E, S, S. Notes of Notes, dat weet ik niet. Met, maar met x kon hij waarschijnlijk ook een hele Gewoon met access. Oké, okay. ja ja, x nou, of nood. Dat komt goed. Dankjewel. 17,99 euro. Mensen, dit was het weer voor deze week, wat mij betreft. Het schijnt in het weekend iets beter weer te worden. Hopelijk gaat dat doorzetten. En wens ik jullie in ieder geval vanaf deze plek in Lelystad een goed weekend. En graag weer tot volgende week vrijdag. Groeten